Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland is aan het werk, meldt het CBS. Vooral vrouwen hebben hier nu een baan. De helft van de Oekraïners werkt in de zakelijke dienstverlening, vaak via een uitzendbureau. Ook werken in de bedrijfstak Handel, Vervoer en Horeca is onder Oekraïense vluchtelingen populair. Oekraïnse vluchtelingen die na de Russische invasie naar Nederland kwamen, konden gelijk aan het werk, in tegenstelling tot andere vluchtelingen van buiten de EU. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract, doet met 44 kandidaten mee aan de verkiezingen. Op de lijst staan veel mensen die eerder aangesloten waren bij het CDA. De partij van Omtzigt doet in heel Nederland mee. Het volledige verkiezingsprogramma wordt later bekendgemaakt. Bijna een kwart van de Armeniërs die wonen in de enclave Nagorno-Karabakh is inmiddels naar Armenië gevlucht. Dat hebben de Armeense autoriteiten bekendgemaakt. Nagorno-Karabakh ligt officieel in Azerbeidzjan, maar wordt bestuurd en bewoond door Armeniërs. Vorige week viel Azerbeidzjan Nagorno-Karabakh binnen. Honderden mensen kwamen om door het geweld en tientallen anderen raakten gewond. Een dag later kwam er na bemiddeling door Rusland een wapenstilstand. Sindsdien verlaten Armeniërs massaal het gebied. De Inkspotprijs voor de beste politieke tekening van het parlementaire jaar is gewonnen door Bas van der Schot. Het is een tekening van een ijsbeer die zich met een van zijn poten heeft vastgelijmd op de ijsschots waarop hij zit. De tekening is een verwijzing naar de acties van de klimaatactiegroep Extinction Rebellion eind vorig jaar. Toen plakten klimaatactivisten zich vast aan verschillende bekende schilderijen en gooiden soep over kunstwerken. Het weer. Vannacht blijft het droog bij een graad of 10. Daarbij kan wat mist ontstaan. Vooral in het westen kan die lokaal dik worden. In de ochtend lost de mist vrij snel op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan 20 tot 25 graden.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 So Baby, could this be true? That I could need someone like I need you. Night Terug in de tijd, de manier waarop je kijkt, alsof ik je voor het eerst zag. Dat moment, vergeet ik van mijn leven niet, onbekend, van wie je was dat wist ik niet. Zo intens, als ik de zomer in je ogen zie, dan ben ik niet hier, ik neem je mee.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 Wist u niet dat ik bestond. Ik neem je mee naar de zon Waar we samen dromen op het balkon Van een leven samen, zo snel gingen de jaren Wij staan nu weer waar het begon Toen niets dat dit bestond, ik neem je mee naar de zon. Waar we samen drongen op het balkon. Van een leven samen, zo snel gingen de jaren, wij staan nu weer waar het begon. Ja, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,